1 uur, Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Op Curaçao sluiten rond deze tijd de stembureaus voor de parlementsverkiezingen. Enige aanwijzingen over de uitkomst zijn er nog niet. Wel is al duidelijk dat de opkomst hoog is. Met nog drie uur te gaan was meer dan de helft van de kiesgerechtigden te gaan stemmen. En dat is aanzienlijk meer dan bij de vorige verkiezingen. Grote vraag is of premier Schotten een tweede kans krijgt. Deze zomer viel zijn regering en hij wordt beschuldigd van corruptie en vriendjespolitiek.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 de VN-veiligheidsraad eist unaniem een eind aan de politieke moorden in Libanon... die bedoeld zouden zijn om het land te destabiliseren. VN-topman Ban Ki-moon roept de Libanezen op hun kalmte te bewaren... en zich niet te laten provoceren. De tegenstellingen in de Libanese bevolking zijn aangewakkerd... door de burgeroorlog in Syrië. Volgens de Libanese oppositie zit Syrië achter de aanslag van de afgelopen middag. Armin van Buren is voor de vijfde keer gekozen tot beste DJ van de wereld.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 Ja, goedenacht, tweede uur van uh, Casa Luna. Twan Manders zit hier nog steeds bij mij aan tafel... en hij gaat de uh, vragen van luisteraars beantwoorden... die binnenkomen via Twitter of via de mail of via de telefoon. Uh, we hadden de afgelopen week de week van de interne markt. Dat, uh, er wordt uh, herdacht of gevierd dat die interne markt in Europa nu 20 jaar bestaat. En we hebben natuurlijk ook de Europese top gehad in Brussel de afgelopen twee dagen. Nou ja, daar hebben we het uh, de eerste uur al uitgebreid over gehad. We waren nog een beetje bezig met die interne markt. en Zowel Twan als ik willen daar toch nog een paar dingen over uh, vertellen... in het geval van Twan en vragen in mijn geval. Uh, maar er kwam net ook nog een vraag hier binnen. Toch van, leg nog één keer heel duidelijk uit wat die interne markt is. Nou, Het idee van de interne markt is eigenlijk heel simpel. De Europese Unie, de samenstelling van landen... dat is één gebied waar de mensen... Uh, geld, goederen, diensten. Uh, vrij kunnen verhandelen. En dat heb je nodig voor de economie. Om die te dus uh, geld, goederen, diensten. en de mensen, dus uh, werknemers. Die vrijheid is er, dat is één. En wat wij nou doen en wat ik nou doe in Europa. is werken aan wetgeving. die barrières die lidstaten opwerpen. Uh, weghalen. om die, de vrij verkeer van die vier uh, uh, uh, vrijheden om die te verbeteren, om die te optimaliseren. En daar werken we aan. En er zijn een aantal, dat werkt. Want wat, wat hebben jij en ik er nou aan? Uh, door bijvoorbeeld het feit dat monopolies niet meer zijn toegestaan... zie je ja. dat er concurrentie komt. Ja, wacht even, wat en is het dat goedkoper geworden. Dat is een heel lang verhaal. Maar jij zegt nu, wat hebben jij en ik er aan? In, in het vorige uur hebben we het erover gehad wat bedrijven daaraan hebben. Waarom het voor VNO en NCW uh, belangrijk is dat, dat die grenzen wegvallen. Uh, en de burger heeft er dus ook belang bij. Ja, dat zijn ondernemers ook burgers trouwens. Maar wat ja, okay, mens... hebben we dus de consument, oh. de, de eindgebruiker of in feite iedereen eraan? Nou, door het wegvallen van monopolies krijg je meer concurrentie. En dat betekent dat, uh, dat je moet concurreren of op betere kwaliteit of op lage prijzen. Maar je ziet wel een nivellering. En wat zie je nu dus? Dat bijvoorbeeld het vliegen de afgelopen twintig jaar zoveel goedkoper is geworden... dat bijna iedereen de mogelijkheid heeft om te vliegen. Je hoeft niet meer alleen van Schiphol te vliegen... In Eindhoven heb je een vliegveld, in Rotterdam, in Maastricht... Uh, net over de grens uh, bij Nijmegen, Wezen. Dus vliegen is makkelijker. Ander of voorbeeld. dat voor, de, voor, de, voor het milieu zo goed is, kun je dan weer afvragen. natuurlijk. Daar kom ik zo meteen ook nog even op. Maar een ander voorbeeld nee, is, is het bellen. Nee, nee, maar ik kom daar nu even op. Want dat, ik bedoel dat vliegen is. Maar de vraag of dat nou zo goed is. Nou, ik denk dat het... Uh, het is wel goedkoop. Het is goedkoop, maar ik denk dat het vliegen goed, uh, beter is voor het milieu... dan dat we allemaal in de auto zouden stappen... en vervolgens achter elkaar in de file uh, naar Spanje... of waar dan ook in Europa zouden gaan. Dus wat dat betreft is dat al een stuk uh, verbeterd. Het is veel efficiënter geworden. En de vliegtuigen worden steeds uh, uh, uh, milieuvriendelijker... en hebben minder uitstoot. Of eens gaan we daar ook nog aan werken om een interne markt voor de luchtvaart te krijgen... waardoor dat het nog verder uh, wordt verbeterd. Wat, maar ook het bellen. Wat, wat, wat verbeteren dan als je een interne markt voor de luchtvaart krijgt? Nou, dus uh, voor, voor uh, luchtvaartmaatschappijen uh, veel goedkoper... om dan in Europa te kunnen landen en, uh, en, en te kunnen stijgen en te kunnen vliegen. Uh, want dan ben je niet meer afhankelijk van de luchtruimen per lidstaat. Dan heb je gewoon één interne markt. En dan kun je ook... Uh, uh, maatregelen nemen dat de uitstoot van vliegtuigen moet verminderen. Dat hebben we met auto's bijvoorbeeld gedaan. De auto's zijn veel schoner geworden. Euh, zijn veel veiliger geworden. En zelfs veel stiller geworden. Dus, Door de interne Europese ja, want dat zijn Europese regels. Zie je, we hebben veel Europese auto-industrie. Um, wil je dat aanpakken, dan moet dat Europees. Want we hebben vrij verkeer van goederen. Hè, dat in die ene ruimte. En dan dan hebben we maatregelen genomen om die auto veiliger te maken... schoner en stiller. En dat is gewoon voor de consument vele malen beter. Maar ook het bellen. Heel, het bellen is zoveel goedkoper geworden. Daar hebben we straks al ja, gehad. Ja, en het mooie voorbeeld dat het ook werkt... Ik had uh, erg veel problemen met uh, mijn laders. Want ik ben Nederlander, ik ben zuinig. Had ik een nieuwe telefoon nodig, dan bewaar ik mijn lader. Want ik denk, die kan ik nog wel eens gebruiken. Onder mijn voorstel... Uh, heeft de industrie op vrijwillige basis een standaard stekker uh, voor de laders van telefoons gemaakt en per 1 januari 2014 geldt die voor alle telefoons en smartphones. Dus dat betekent dat de consument veel makkelijker ook zijn telefoon overal kan laden uh, en we gaan hem ook veel meer gebruiken. Dat dus is wij geluid maken volgens mij. Nee, dat is niet van mij. Uh, maar er zijn dus heel veel dingen die de consument het gewoon veel aangenamer maakt. Als we het hebben over voedsel. Voedsel is veilig. Er staat op hoeveel uh, calorieën erin zitten. Uh, dat je informatie krijgt. En je vervolgens bepaalt of je nou cola drinkt of water. Dan mag je zelf bepalen. Want die vrijheid moet je als consument wel hebben. Maar er staat wel op wat er allemaal in zit. Ja. Hoeveel suiker en hoeveel uh, e -nummers. Maar zou dat nou niet allemaal wat? niet gebeurd zijn zonder die interne markt? Want wij zitten toch ook niet gek hier in Nederland. Als wij los zouden staan van Europa, zouden we dat soort dingen toch ook willen weten? Jawel, maar als een bedrijf voor... Uh, die, de, mijn vriend van de soepen. Larko uit Zomeren. Als die maakt voor alleen Nederland. of hij kan het maken voor, het hele, voor die 500 miljoen consumenten. dan kan hij ze een stuk goedkoper. want hij kan veel efficiënter produceren. dan alleen voor die Nederlandse markt. Uh, maar nogmaals, hij krijgt een concurrentie. en daardoor moet hij zorgen dat hij beter is. of in ieder geval op gelijke tred loopt met zijn concurrent. Maar voor de consument uiteindelijk. als er een gezonde concurrentie is. dan is het voor de consument beter. want hij krijgt veel meer aanbod. En voor een lagere prijs. En hij heeft veel meer keuzes. En als je bijvoorbeeld bekijkt... Uh, de, verschillende van, de verschillende voedsels... 25 jaar geleden wist niemand wat een pizza was. En nu weten ze ze wel te veel. Ja. Lekker ook nog. Sommige zijn ik, heel erg lekker. Ik zit uh, even te kijken naar een vraag die daar... Uh, een beetje op aansluit misschien. Uh, want we gaan nu beginnen even met... Uh, ja, ja, ja, graag. Nee, nee, ja, nee, dat is eigenlijk wel, toch niet waar. Want ik wil nog één ding weten. Je zit daar nu 13 jaar in Europa. ja Waar... Komt die bevlogenheid vandaan? En waarom blijft die na 13 jaar? En hoe lang wil je dit nog volhouden? Nou, als de politieke situatie toelaat, dan uh, wil ik nog wel een periode mee. Want ik, uh, ik denk dat die interne markt aan en niet klaar is. Ja, die kan op veel plaatsen verbeterd worden. Daar hebben we het eerst uur over gehad. Ja. maar zou zal ook pas in... weg als de interne markt helemaal af is. Nou, dat, dat zou een droom zijn. Dat zou wel heel lang zijn. Maar ik wil in, in ieder geval nog wel graag gaan. een periode mee... om in ieder geval de mogelijkheid te hebben om mee te kunnen werken... aan het creëren van een interne markt voor de luchtvaart. Voor een digitale interne markt. Hè? Ze hebben over auteursrecht. Het downloaden. Moeten er nieuwe businessmodellen komen vanuit de industrie? Of moet de wetgeving worden aangepast? Dat zijn allemaal vragen die Europees moet stellen. Want uh, ja, internet gaat over de grenzen. En dat kun je niet alleen in Nederland. Uh, er moet ook een interne markt komen voor energie. Nou ja, we ja, gaan nou niet alle, allemaal regeltjes winnen. Ik heb nu even nee. over die persoonlijke. Bukkel, ik wil graag, nee, maar ik zie dat door mijn inzet... dat ik bezighoud met regels, met wetgeving... die die barrières in de lidstaten doet verdwijnen. Waardoor het voor de consumenten veel makkelijker is om keuzes te maken... om veilige producten, goedkoper producten te kopen. Maar ook dat Nederland in die interne markt zijn kost kan verdienen. Dus dat we werkgelegenheid creëren en dat we het gewoon goed hebben. En dat we ons veilig voelen. Maar, maar het is gewoon een missie dus. Het is een soort roeping... Ik weet niet of het een roeping is. Ik vind het gewoon ontzettend leuk. En ik ben bevlogen, want als ik iets doe, dan doe ik het wat ik het leuk vind. Uh, dan moet je beleving erbij hebben. En ik zie gewoon dingen veranderen en daar ben ik blij mee. Ja. Ten en, positieve en, dan, hè? En, maar maar je, je hebt wel een baan waar, waar niemand in Nederland in geïnteresseerd is, eigenlijk. Hè? Het Europarlement dat leeft helemaal niet. Jawel. Als je de mogelijkheid maar hebt uh, om het op een positieve manier te kunnen vertellen... dan. Dan ziet iedereen in dat, dat Europa heel belangrijk is... en dat wij daar heel veel van profiteren. Uh, en dan kan ik ook voorbeelden ja, maar, noemen. Nee, maar dat, kan, dat, ja, dat kan je nou wel zeggen, maar niemand is erin geïnteresseerd. Niemand, niemand volgt dat Europees parlement. Het leeft niet hier. Nou, kennelijk wel, want ik heb uh, ik heb nu al drie keer met verkiezingen meegedaan. Ik heb uh, drie keer ja. uh, ruim voldoende stemmen gehaald voor mijn eigen zetel. Met ja, maar dat, dat, wil dat, dat, dat wil niet zeggen dat het Europees parlement in Nederland leeft. En dat, dat Europa hier nou, leeft. Dat is toch geen nieuws wat ik nu vertel? Hè? Dat het hier niet zo. Uh... Nou, maar het is onbekend, maakt onbemind. En omdat we het in het, ik vind het jammer dat het in het onderwijs niet aan de orde komen. En ik vind het heel goed dat, dat, dat, dat er steeds meer mensen ervan doordrongen uh, zijn dat het belangrijk is om een positief beeld te geven van Europa en uh, vno en 2 is daarmee begonnen... en ik hoop dat ze het nog lang blijven doen. Goed, even een, uh, een vraag van een, een mailer. Gaan we zo meteen naar de bellen? want er uh, zijn er al een, een boel aan de telefoon, zie ik. Zo. Dus even geduld alsjeblieft, mensen. Um, even kijken, meneer Born, die schrijft, geachte heer Manders... ik kan als gewoon burger een federatiestructuur in maximaal tien zinnen uitleggen... inclusief het voordeel voor Nederland en de burgers... Het lukt geen enkele politicus de huidige bestuursstructuur... van de Unie aan de burger uit te leggen. Waarom wordt na de 26e eurotop over de crisis... dan nog steeds zo krampachtig over het woord federatie gedaan? Is het niet logisch te denken dat de angst van de burger gevoed wordt... door politici die een federatie onterecht als een superstaat presenteren? Ik ben het met uh, die meneer eens dat een federatie een superstaat hoeft te betekenen. Maar Ge geen superstaat. Dat hoeft niet, niet te nee. betekenen. Uh, maar een federatie uh, betekent wel dat je heel veel uh, bevoegdheden afstaat aan die, aan die federatie, aan dat centrale bestuur. Uh, en dan zijn er bepaalde mogelijkheden, zoals in Amerika of zoals in Duitsland. Maar die zijn allemaal begonnen in een tijd dat uh, de culturen min of meer gelijk waren, dat de uitgangspunten min of meer gelijk waren. Als je nu met de huidige 27 lidstaten ziet hoeveel verschillen dat er zijn. Denk maar bijvoorbeeld aan het gemiddelde inkomen in Roemenië. Denk maar in de politieke uh, cultuur in Roemenië. En we vergelijken dat met Nederland of Denemarken, dan zijn die verschillen zo enorm groot dat je, voor mijn gevoel, uh, nog niet aan een federatie moet denken, maar probeer nou eerst eens die economie en die in Denemarken te optimaliseren, ja. beter te maken. En pas als wij naar elkaar toegegroeid zijn in denken en in doen in heel Europa, dat we dan meer bevoegdheden centraal gaan afgeven. Maar voor die tijd wil ik eerst uh, Europa verbeteren. De, wat we nu hebben afgesproken en niet al vooruit lopen op dingen die in Nederland heel veel mensen niet willen, maar in Duitsland willen ze dat niet. En uh, in heel veel andere Europese landen ook niet. De slag om in Brussel, waar we het al eerder over gehad hebben, daarin zei Maarten van Rossum dat de verschillen in Amerika veel groter zijn dan in, uh, dan in Europa. Dus het verschil tussen Vermont en bij de Mississippi. Maar ja, het in het veel groter dan het verschil tussen Denemarken en Italië, zei hij. Daar heeft hij ook gelijk in. Alleen toen in Amerika, uh, zeg maar, de Verenigde Staten van. Uh, de Verenigde Staten van Amerika werden opgericht. Toen waren de uitgangspunten min of meer voor iedereen gelijk. En dat die uiteindelijk in de loop der jaren uh, op een andere manier en een ander niveau gegroeid zijn. Heb je een oorlog ook gehad? Ja. En daarna hebben ze gezegd, uh, nu is het uh, gelijk en we beginnen. En dat geldt hetzelfde voor. De dollar hebben ze ingevoerd. Ja, daar hebben ze 120 jaar over gedaan. Ja. En maar in superstaat, daarmee hebben... wakker je wel angst aan. Dat wat die meneer maar zegt. Ik, he, meneer. ik heb, ik heb uh, nog niet gesproken over superstaat. Nee, maar het gebeurt veel. He, want ik echt... vind het ook in superstaat. En we geven ook al heel langzaam bevoegdheden af in Brussel. We noemen het uh, die financiële autoriteit. Ja, daarmee geef je een stuk bevoegdheid af. Om het centraal te regelen. Als je het hebt over een... een een commissaris die uh, de begrotingstekorten uh, gaat controleren... en zo gauw als je uh, de 3% overschrijdt... dat je dan uh, uh, dwingende maatregelen krijgt... daarmee geef ik ook bevoegdheden af. Maar dus dat het gebeurt langzaam. Jaar zijn. Maar ik denk dat er ook heel veel beleidsreinen zijn... die we gewoon zelf moeten blijven behandelen. En, uh, en dat we daar zelf gewoon zeggenschap over moeten blijven houden... ons sociale zekerheidsstelsel bijvoorbeeld. Ik zou niet willen dat Europees uh, zou worden aangepakt. Goed, we gaan even naar een beller. Jos aan de telefoon, goedenacht. Hallo, Jos van Koelen. Hallo. Hallo. Het heeft even geduurd, maar nu mag je toch? Ja, um, goedenavond trouwens. Ik vond het een hele interessante discussie. Ik zit in de auto. Ik zit net echt uh, heel geïnteresseerd te luisteren, dus mijn compliment daarvoor. Um, ik heb een vraag uh, op eigen stelling. Uh, we, hadden het, uh, we hadden het net over de 3% norm enzovoort enzovoort. Uh, controle hoort, dat mij dan toch bij iets wat uh, nog opgericht zou moeten worden in Brussel of in Straatsburg, waar dan ook. Maar uh, gelet op het feit dat uh, de werking ook zou kunnen gaan optreden bij uh, te forse bezuinigingen, uh, zouden we er niet voor moeten gaan kiezen uiteindelijk om uiteindelijk wel naar die 3% norm te streven, maar daar een ander tijdspad aan te hangen. Ton. En daarmee geld een vrij te hebben om economische uh, economisch goed te stimuleren. Dus geld in de economie pompen. Bedoelt u dan geld in de economie pompen of uh, die 3% ja. uh, zeg maar, uh, voorlopig uh, loslaten uh, maak, en op een later termijn invoeren? Maak een uh, Marshall, uh, Marshallplan 2 en laat het IMF daar uh, de grote rol in spelen enzovoort enzovoort. Dat is een beetje wat de zuidelijke landen willen, Nou... Dat dat een beetje wat, is wat Zuid-Europa wil. Dat zou kunnen. Het gaat er mij om dat ik uh, zelf elke dag ervaar wat het is om uh, geconfronteerd te worden met de zuinigingen. En, uh, en alle maatregelen die daaruit voortvloeien. Om die 3% te halen. En uh, dat betekent dat er, uh, laten we zeggen, uh, ik ervaar het als een beperking van mijn groei. En dat zal, dat zal uh, voor heel veel ondernemers gelden. Uh, en die groei hebben we met z'n allen nodig om uiteindelijk toch uh, het geheel weer draaiend te krijgen. Oké, okay, Twan, anders. Nou, ik, uh, ik ben in principe er niet voor om het los te laten als dat eenzijdig gebeurt. Uh, we hebben eenmaal afgesproken, die 3% is het uitgangspunt. En waarom doen we dat? Uh, omdat je dan je schuld in 30 jaar kunt terugbetalen. Daar is die 3% een beetje op, op gebaseerd. Dat is een mensenleven of een, een werkbaar deel van je leven. Uh, als je gezamenlijk afspreekt om, uh, om, om bijvoorbeeld die 3%-regel uh, anders te interpreteren... dan vind ik dat prima, maar dat moeten we moeten wel gezamenlijk afspreken. Maar het kan niet zo zijn dat we iets afspreken... dat er een aantal landen zijn die dat uh, uit de vingers laten glippen... en dan vervolgens stellen, nu moeten we gaan veranderen... waardoor de landen die wel goed hebben opgepast... die wel zuinig zijn geweest en die wel voldoende economie hebben gecreëerd... dat die dan het gelag moeten gaan betalen, want dat is het gevolg. Dus aan de ene kant... Dat doen we sowieso al. Dus dat... We hebben een hele lastige economische situatie. Ja. Dat zijn we denk ik met z'n allen eens. Uh, alleen wat uh, in Europa de situatie is, is dat er, laten uh, we zeggen, of je het nou op nationaal niveau of op internationaal niveau bekijkt. Je hebt een, een zeer gedegen uh, maatwerk nodig naar gelang de problematiek uh, bij iedere lidstaat. En dat maakt het lastig. Uh, Nederland heeft een heel ander probleem en Duitsland heeft een heel ander probleem dan uh, Spanje of, uh, of Italië of Portugal. Ja, en waarom zeg je dat nu? Wat wil je daarmee zeggen? Nou, ja, dat, dus, dat, dat, dus, dat het a, is, is de noodzaak groot om maatregelen te nemen die economische groei uh, stimuleren. Om uiteindelijk die, laten we zeggen, die, die financieringstekorten die er uh, sowieso ontstaan zijn... Uh, ...weer uh, te kunnen, te kunnen ophoesten. Uh, en er zal een schuldensanering moeten gaan plaatsvinden. Dat, dat, niemand heeft het erover, maar dat is vol, volgens mij een verdomme feit. Zeker voor die Zuid-Europese landen. Maar daarbij moeten, is er, om dat te kunnen, ook te kunnen financieren... ...moet je uh, economische groei hebben. Ja, en die 3% loslaten. Jos, ik ga nog even naar het toalmans, want dan ga ik naar de volgende beller ook. want hangen Er, er, zijn, op, er zijn een aantal... Er zijn een aantal uh, oplossingen. Ik hoorde laatst een bankier die zegt... je moet een, een gecontroleerde inflatie toelaten... om die schulden terug te uh, brengen. Dat zou ook kunnen. He, als je een inflatie hebt van 6%, dan ben je in tien jaar tijd... Uh, 60% van je schulden kwijt. Alleen de mensen die gespaard hebben... zijn dan ook 6%, 6, ja. 60% van de vermogen kwijt. Uh, wat betreft die investeringen in de economie... daar ben ik het uh, volledig mee eens. Dat proberen we in Europa ook te doen... Uh, maar het is wel lastig als je steeds een bijdrage moet vragen... aan de landen die zuinig zijn geweest en die hun economie op orde hebben... om andere landen te redden. Aan de andere kant is, ben ik het ook met de beller eens... dat uh, ja, alleen maar korten en alleen maar bezuinigen doorvoeren... dat helpt niemand, want daarmee worden de schulden uh, niet kleiner... Ze blijven dan min of meer gelijk. En je moet ze juist kleiner kunnen maken. Dus, dus, die dus er 3 moet economie gerealiseerd worden. En dat proberen we. Maar moet je dan wel die 3% loslaten of niet? Nou, als we dat... Ik zou er in principe geen moeite mee hebben... als dat uh, in overleg gebeurt met alle Europese landen. Want dan weet ook ieder land uh, waar ze, uh, wat ze aan het doen zijn en waarvoor. Maar om nu... In de blinde zeggen van uh, ieder land mag het loslaten, we zien het niet zo nauw op eigen gelegenheid. Daar ben ik niet voor, want die afspraken hebben tenslotte samen gemaakt. Het zijn niet de Brusselse afspraken, het zijn onze afspraken. Oké, okay, ik wil het hierbij laten. Jos, dankjewel. Ik ga naar Timo aan de telefoon. Ja, dag Klaas met Timo. Hallo. Dag meneer Manders. Goedenavond. Uh, ja, ik vroeg me af. Uh, in het Europarlement zitten allemaal parlementariërs die afgevaardigd zijn vanuit hun land, zeg maar, maar ook uh, een politieke stroming vertegenwoordigen. En dan kan ik me voorstellen, zeg maar, dat je aan de ene kant loyaal bent naar je land, maar ook loyaal bent naar je politieke principes. En dat je soms, zeg maar, als je in je politieke fractie een, een stemming moet doen, dat je een afweging moet maken tussen je landsbelang en je principes, politieke principes. En ik kan me ook voorstellen dat de een, zeg maar, wat dichter, wat loyaler is naar zijn nationale belang en de ander wat loyaler naar zijn politieke principes. Ziet u die verschillen ook, zeg maar, onderling? Of is het allemaal ongeveer hetzelfde? Of gaat iedereen voor zijn politieke principes... zonder naar zijn landsbelang te kijken? Uh, ik denk dat alles uh, door elkaar loopt. Soms dan heb je het duidelijk... want ik ga ervan uit dat iedere politieke partij... het belang van het land voorop stelt. Ieder, alleen via verschillende wegen. Dus je kunt wel eens uh, verschillen van, uh, van mening... Uh, en ik zie wel eens uh, in onze fractie, ik ben lid van de liberale fractie... dat wij als VVD-delegatie een, een ander stemgedrag hebben... Uh, dan, dan de liberalen in het Europees Parlement. Omdat wij het principeel niet eens zijn met de standpunten dat wordt ingenomen. En wij veel meer dan op dat moment bijvoorbeeld de landelijke VVD-lijn hebben. Maar nogmaals met het doel om het belang van het land te steunen. En dan zie ik ook dat bijvoorbeeld uh, andere partijen... Daar ook ooit een andere mening over hebben. Maar ze hebben allemaal, denk ik, het doel. Niet om partijpolitiek uh, te bedrijven. Maar om het belang van, van het land uh, uh, hoog in het vaandel te maar hebben. Ja, maar als je daar een, een rijtje van maakt. Je hebt het landsbelang, je hebt het Europese belang. En je hebt het partijbelang. Wat staat op één? Ja, dat kan je niet zo zeggen natuurlijk. Nee, dat kan je zo niet zeggen. Want oh, ja, ja, in principe. Waarom kan, het, dat, waarom kan je dat niet zeggen? Omdat het partijbelang altijd in het belang van het land is. Alleen je hebt meerdere weken die naar Rome leiden. En zo heb je ook een verschil in politieke partijen. Maar ik ben ervan overtuigd dat de PvdA, net zoals de VVD... een welvarend Nederland, uh, hoog in het vaandel heeft... en dat, ze dat, dat het belang van Nederland hoog is. Je merkt, je merkt nooit antiliberale anti stemmingen binnen een fractie... Zeg maar, omdat het landsbelang ermee gemoeid is. Dus je merkt nooit zeg maar, dat iemand antiliberaal stemt... alleen omdat hij zijn eigen land daarmee bevoordeelt. Mm. Nou, dat gebeurt wel eens. Oh, nou, uh, dan krijgen ze opdracht uh, vanuit de hoofdstad. En maar uh, vanuit Nederland hebben we dat gelukkig uh, nog nooit gezien. Andere dan, landen wel? Welke ik, landen dan? Nou, ik zie wel eens dat, uh, dat uh, landen direct met de hoofdstad contact hebben... zelfs tijdens de stemmingen. Uh, Spanje is daar een mooi voor, voorbeeld van. Oh. Dat de regeringspartij dan gewoon letterlijk zegt... dit moet je stemmen. En dan zie je ook dat er soms ja. Ja, afwijkende stemgedrag is... omdat ja, het is nog te veel een cafetaria-model in Europa. Kan, dat de elk land... kan de Nederlandse mededingsautoriteit daar niet eens een keer naar kijken dan? <laughs> nou, iedere politicus is uh, zonder last een ruggespraak ja. uh, gekozen. Ja. En je mag dus vrij stemmen. Maar je ziet wel dat er toch lijntjes lopen. En of het nou via een telefoon gaat of via een briefje of via directe contacten. Maar je ziet wel dat er, uh, ja, dat er geprobeerd wordt uh, om, om zoveel mogelijk te overtuigen op argumenten. Ja. En, maar wel altijd in het landsbelang. En dat landsbelang, maar gezamenlijk het land... is het Europees maar... belang. Ja, ja, ja. Maar, nee, maar als je toch steeds uitgaat van het landsbelang, dan staat dat toch bovenaan? Ja, dan, dan wel. je. Ja, ja ik, zal, ik zal nooit iets goedkeuren wat Lijnrecht tegen het belang van Nederland is, want ik ben gekozen uh, door de Nederlandse kiezer. Dan kan je toch beter alle Nederlanders bij elkaar zetten in plaats van in een, in een, in een politieke fractie te gaan zitten. Want dat doet er dan toch niet meer toe. Ja, wel, maar uiteindelijk het doel moet het landsbelang zijn. Maar de weg er naartoe kan heel anders zijn. Hè? Je kunt zeggen van... Uh, uh, als liberaal zeg ik... Uh, je moet proberen uh, het individu... zich zoveel mogelijk te laten ontplooien... in één interne markt... met uh, gelijke regels. Waardoor iedereen het beste uit zichzelf kan halen. Terwijl andere partijen zullen zeggen... nee, hey, dat moeten we allemaal gezamenlijk doen. We doen we collectief. En, uh, ja, maar ik hoorde u net heel erg sterk afgeven. Tenminste, afgeven, sterk afgeven. Dat is overdreven. Maar een beetje van... ja, we zitten met de VVD maar met drie... En de andere partijen, Partij voor de Dieren en weet ik wat allemaal voor partijen, dat was allemaal niet goed. Maar die dienen wel het landsbelang, zeg maar, waar u heel sterk mee verbonden bent. En uh, desnoods geven u daar liberale beginselen voor op. En dat doen die anderen ook. Dus ik denk dat je dan veel meer gemeen hebt met je landgenoten dan met je politieke fractiegenoot. Nee, dat. Uh, want. Uh... Andere partijen willen via andere wegen het doel bereiken. Oh. En daar zit een verschil in. Waar ik trouwens op doelde, uh, is dat door de veelheid van partijen... het voor de kiezer ook niet meer duidelijk is uh, welk, welk beleid dat er wordt gevoerd. Uh, hè, als je ziet dat wij bij de laatste verkiezingen, Tweede Kamerverkiezingen... ik geloof 24 partijen die deelnamen. Nee, 20. Hoewel? 20 dacht ik. Oh 20. Eerst 21 en toen 20. Maar ik weet niet precies. Het zou best kunnen. Het, is, het waren er zoveel dat ik ze ook niet onthouden heb. Maar ik vind het wel een beetje over, uh, over de scheef gaan. En dat geeft wel aan dat ons democratisch bestel ja, bijna dikke den begint te worden. Want je begint een eigen partij met een one nou, issue. Zo, zo makkelijk is het natuurlijk niet. Maar het is natuurlijk al zo dat we alleen maar, zeg maar op dilemma's en quotes... tegenwoordig nog ons gestemgedrag kunnen bepalen. Terwijl er geen uh, lezingen meer van een uur worden uitgezonden. En ja, daar zou ik toch wat meer aan hebben dan. Ja, ja. Ik wil, Timo, okay. ik wil je ja. bedanken voor dit punt. Uh, ja, omdat er zoveel en, bellers zijn. 12. Oh ja, dat, en, uh, bedankt voor, het, uh, voor de vraag in ieder geval. Okay. Uh, ik ga even weer naar de mail. Even, nou, even tussendoor kijken of het er nog veel getwitterd is. Nou, toch maar even naar de mailtjes. Uh, Jos heeft een heleboel vragen. Uh, die gaan we niet allemaal doen, Jos, want dan zijn we de hele uur bezig. Maar wel de eerste. Dus hij zegt, ik, ik denk zeker dat uh, in Europa... Da ik denk zeker dat ik in Europa en in Brussel geloof. Zie je er de voordelen van. Maar waarom zijn in Nederland zoveel transporteurs en hun personeel boos... omdat werknemers uit Oost-Europa hun banen afsnoepen? Nou, dat, dat is zo... heel even geweest. Uh, omdat toen in Polen... want dat doelen ze vaak op Poolse chauffeurs... die hadden andere uitgangspunten dan de Nederlandse chauffeurs. Die zaten met rijtijden, met veiligheid, ik weet allemaal niet wat... Uh, in Nederland ook strenge controles. Maar daar proberen we nou juist in Brussel iets aan te doen. Dat uh, voor die Nederlandse chauffeurs dezelfde voorwaarden gelden als voor die Poolse chauffeurs. Maar zover is het nog lang niet, want er zijn hier heel veel uh, chauffeurs uit Polen en andere Oostbloklanden. Ja, maar ik zie nog steeds ook uh, transportbedrijven die uh, uh, vragen om chauffeurs, ook Nederlandse chauffeurs. En die krijgen gewoon in Nederland betaald, worden goed betaald in Nederland en toch... Vervoer wij kennelijk zoveel samen. We hebben dus kennelijk zo'n goed, uh, transport, uh, uh, zo goede transportsector. dat we nog steeds mensen nodig hebben. Zelfs met uh, die Poolse uh, vrachtwagenchauffeurs die erbij komen. Maar daar gaan, er zijn er ook Nederlandse chauffeurs hun baan kwijtgeraakt daardoor? Toen, in het beginsel, toen Polen. zeg maar in 2004, toen Polen bij de Europese Unie kwam. toen is er even sprake van geweest, dat klopt. Maar inmiddels heeft zich dat alweer hersteld, uh, zover als ik weet. Hmm. Ik kan natuurlijk niet alles weten, maar mijn informatie uh, is zover dat, het, uh, dat dat weer hersteld is. En dat, ja. dat we heel veel transporteurs hebben. Ik heb hebben en heel veel vlak dat vlak ik nog, nog, nog wel eens wat chauffeurs horen klagen daarover. Maar goed, ja, ik, ik weet ook niet alles. Uh, dan gaan we naar de volgende bellen. Meneer De Zeeuw. Ja, hallo. Goedenavond. Goedenavond. Hallo. U heeft ook ja, een vraag. Uh, hartelijk bedankt voor dit uh, interessante onderwerp, in Casa Luna. Uh, ik kom uh, een maand geleden terug uit Portugal. Ja. En ik heb een, uh, toch een uh, zeer interessante situatie meegemaakt. Uh, ik was uitgenodigd bij Vrienden, dat was wat meer de, in het binnenland. En um, om precies te zijn, in de, in de omgeving van uh, Miranda do Corvo. En uh, toen viel het me op dat een heel aantal mensen, gewoon de plaatselijke bevolking, bijzonder boos keken of afwerend keken. En ik meende een samenhang te kunnen bespeuren met mijn Nederlandse nummerplaat. Dus ik ben door wat uh, bij mijn vrienden wat uh, informatie gaan inwinnen. Om een lang verhaal kort te maken, komt het eigenlijk hierop neer dat er uh, ook in Spanje, waar ik ook een aantal weken was, eigenlijk een, een groeiende, enorme afkeer aan het ontstaan is tegen buitenland en tegen Europa. En uh, dat is echt verontrustend. En ik heb toen gevraagd, geef me nou eens een concreet voorbeeld... Nou, zegt die vriend van mij, een Duitser, die daar al 30 jaar woont. Hij zegt, nou, heel simpel. Uh, we hebben hier een, uh, een weduwe, een grootmoedertje in het dorp. Die maakte al jarenlang haar kaas. En dat kan ze niet meer doen. Alleen nog voor eigen gebruik en misschien wat vrienden. Ze heeft geen inkomen meer. Want ze mag dat niet meer op de markt verkopen. Ik zeg van, hoezo dan niet? Nee, dan heeft ze een bepaalde hoeveelheid, een bepaalde productie nodig en een koelwagen. En zij transporteerde dat in, uh, ja, zoals wij ook op uh, vakantie, vele mensen zullen dat wel kennen, eh, hebben zo'n koelbox cool en die kan je dan ook de accu van je auto aansluiten op, op de sigaretten aansteker, zeg maar. Want ja. ze heeft een hele kleine productie waar ze van leeft. Meneer de Zijne? En hij zei tegen mij van kijk, dat is nou tekenend voor wat hier eigenlijk in Portugal gebeurt. Uh, hier is de, de, de hele samenleving, hele. De hele structuur, de economie. Mensen weten niet hoe ze Brussel moeten bereiken. Ze weten niet hoe ze, teg hoe ze tegen deze regelgeving moeten protesteren. Meneer De Zeeuw, ze ho hoort u mij? Hoort u mij? Ja, we gaan even. Ja, en mijn vraag is dus. Ja, precies. Daar wil ik graag naartoe. Ja, om het kort te houden. Ja, Sorry dat ik uitgebreider schets. Maar ja, goed. Mijn vraag is dus: wat kan zo iemand nou doen als ze gewoon haar kaas weer wil, wil kunnen verkopen? Meneer Manders. Het is niet geld om een hele grote koelwagen te kopen. Ja, wat kan zij doen is uh, wellicht uh, met anderen samen uh, uh, aan die eisen voldoen, want het is namelijk die die wetgeving die gemaakt is, is uh, bedoeld om de consument te beschermen. Want stel u voor dat u uh, kaas koopt die niet gekoeld is en uh, bedorven, dan neem ik aan dat u dan vervolgens uh, zich gaat beklagen. Dus wat wij proberen in Europa. Is om ervoor te zorgen dat de consument veilige producten koopt. En het is natuurlijk heel vervelend als het een, een, een, een weduwe is die haar eigen kaas maakt. en die niet meer op de markt kan zetten. Als dat heel lokaal gebeurt, dan denk ik dat dat, uh, ja, dat, dat uh, niet zo'n groot probleem is. Maar op het moment Want, dat ze die. Dan moet ze het maar gewoon doen, stiekem. Nou, dan zie je gewoon dat uh, die controle, als het een beperkte schaal is... dan zijn de mensen die het kopen, die kennen haar en weten hoe zij werkt. Ja. Maar op het moment dat ze het aanbiedt aan, een, aan, aan wat bredere consumenten... Die dus niet de achtergrond kennen. Dan wil je gewoon weten wat je koopt. En dan moeten ja, ze moet aan die veiligheidsmaatregelen voldoen. Dat je weet dat er een bepaalde hygiëne betracht is. Dat het gekoeld wordt waardoor er geen, geen uh, bacteriën in zitten waar je ziek van kunt worden. Dat soort maar dingen. Maar is altijd al. Daar is een traditie voor. Dat is juist met het kaas maken. Is dat, dat kun je rustig overlaten aan dit soort mensen. Daar is nou, een hele, het, nogmaals een hele traditie voor. Het gaat om de productiehoeveelheid. En zij is niet in staat op haar leeftijd de contacten ook niet voor. En bovendien, dat idee had ik dus ook. Ja. En toen, toen, toen zei mijn vriend: die zei van ja, dat heb ik haar ook aangeraden. Maar het punt is: we zijn toen naar een aantal concurrenten gegaan. Maar die willen niet met haar samenwerken, want die willen hun eigen kaas verkopen. Ja, het, het is een beetje lastig om hierop in te gaan, denk ik, op een zo'n individueel geval. Maar is daar nog in de algemeenheid iets over te zeggen? Want anders? Uh... Nou, nou, we proberen als het ook. gaat om voedsel. Meneer, meneer De Zeeuw, Zeeu, uh, even naar Twan Mannes. Het doel is om. Uh, uh, als het gaat over voedsel, om aarde voor te zorgen dat er, er zijn geografisch beschermde producten zijn, die kennen we allemaal, de, de gouda kaas, de champagne, noem maar op. Maar vervolgens moet, uh, moet, moet voedsel moet onder bepaalde voorwaarden geproduceerd worden, waardoor je de garantie hebt van hygiëne, uh, van houdbaarheid en andere zaken. En als een vers product op de markt komt, uh, en die meneer noemt kaas, uh, ja, dan als je dat aan een breed publiek uh, verkoopt. Dan moet Dan het aan de regels voldoen. Meneer... Anders blijft het gewoon heel lokaal en dan kan het ook. Ik, uh, we, we gaan nou. zo, ik, ik wil even wat muziek draaien. Meneer de ja, Zeeuw, ja, dank ja, u wel. Dank, nou, wel, kaars... dank de u de wel de de voor de vraag. Nee, ik ga nu echt uh, door, want we zijn nog veel bellers. We gaan straks ook even dat tempo wat opvoeren met die bellers. Uh, we gaan wel even uh, voor meneer de Zeeuw een mooi Portugees plaatje draaien. E bem eu este véu De pranto Sem saber Se choro Algum pecado A tremer Imploro o céu Fechado Triste Amor O amor ja, Amalia Rodriguez met uh, Solidau. Radio 1, Casa Luna. Klaas Drupsteen. Er is een tweet binnengekomen van manders, uh, van Wim Druten en die schrijft: Hoezo goed transport en Polen dat is niet meer. Neem bijvoorbeeld de HSF in Nijmegen 90% Pol. En ik kom er echt niet aan de bak als Nederlandse chauffeur. Dus het is nog wel een actueel probleem. Ja, kennelijk dan nog wel. Ik ken natuurlijk het uh, verhaal als zodanig niet uh, speciaal... maar ik zoek regelmatig vrachtwagens... waar uh, groot achterop staat collega's gezocht. En dat zijn Nederlandse bedrijven. Hmm. En daarmee denk ik toch dat ze bedoelen... vrachtwagenchauffeurs en geen collega-vrachtwagens. Nee, nee. Dat denk ik ook. Nou ja, goed. Uh, meneer Veeman. Aan de telefoon. Meneer Veeman. Hallo? Ja? Hallo? Ja, bent u meneer Veeman? Nou, dat weet ik niet. Maar, uh, u weet toch wel wie u bent? Wat zegt u? Wie bent u? Nou, ik ben meneer Gevers. Maar oh. misschien is dat uh, verkeerd doorgegeven. Oh, dan hebben we de verkeerde lijn te pakken. Maar dan gaan we gewoon met u door. Meneer oh, Gevers. Uh, meneer Druksteen, ik wou even uh, uh, u complimenteren met uw benadering van uh, de kwestie uh, die uh, nu te sprake gebracht is. Uh, alleen, het is zo buitengewoon teleurstellend dat u dat dan in de randen van de nacht doet terwijl dit toch een onderwerp is zoals net de heer van de Zeeuwen meen ik die, die voorgebeldde aangaf ja. dat er wel heel wat te bespreken valt op dit gebied ja maar ik wil even flauw beginnen met... VVD'ers zijn net zo uh, betrouwbaar als de uh, Europese Unie democratisch is. En als ik deze meneer, die uh, Manders, bij u in de studio hoort... dan gaat het alleen maar eigenlijk over zakkenvullen, Over sociale wetgeving of anderszins maatschappelijk relevante wetgeving hoor ik hem niet. Over het milieu heb ik hem nog helemaal niet gehoord. En 27 lidstaten, let wel, waarvan er... Uh, uh, uh, uh, minstens uh, 20 uh, totaal niet met milieuwetgeving uh, bezig zijn. Die zijn aangesloten bij dit Europese gedrocht. En dan moeten wij ons ineens verantwoordelijk voelen... op het moment dat er van alles gebeurt wat niet door de beugel kan. Dat vraagt om problemen. En wat kosten die appartementen waar men, meneer, van, meneer Manders bijvoorbeeld in woont van al die mensen die daar uh, appartementen huren... op kosten van de belasting betaalden... en daar voor een paar dagen werkzaam zijn in Brussel. Meneer Straatsburg. bent u er nog? Ja, hè? ik dacht heel even dat we. er... Uh, uh, kunt u uh, even nog een, een vraag stellen? He, of tenminste, heeft u een vraag of wilt u alleen uh, uw mening geven? Wat ook mag trouwens, hoor. Maar, want nou, ik, wil, ik... ik heb toch mijn vraag duidelijk gesteld. Nou, het waren meer meningen nog, maar... Uh, Oké, okay, de vraag. Want, want het waren er een paar, hè. het gaat over die woningen bijvoorbeeld in Brussel. Nou, nou, maar ik wil beginnen met de vraag te beantwoorden... over dat uh, in sommige landen de milieunormeringen en, uh, nog een stuk minder zijn dan in andere landen. Dat heeft hij aangegeven. Wij proberen nou juist door, met name de Europese benadering... Proberen, proberen. Uh, even laten uitpraten. Ja, maar dat is zo zielig. Dat, dat wordt de hele tijd geprobeerd. Hoe lang zijn ze er dan niet mee bezig? Meneer Geenforst, even, even rustig blijven. Hè? Want we gaan even, even de, nu laten De spreken. wetgeving die wordt uh, vanuit Europa, als het gaat over milieu... Die, wordt, uh, die landen die achterliggen, die worden bijgehaartrokken... om op hetzelfde niveau te acteren zoals uh, alle Europese landen. Er wordt vanuit Europa op ingegrepen. Een heel mooi dus voorbeeld is wat heel recentelijk is gebeurd. In Napels werd het vuil niet opgehaald. Uh, wanneer, meneer Manders? Nou, dat is nu net gebeurd. En ik ga vertellen wanneer... wat daar wat nee, daar gebeurt. Is. Meneer Geerforst, meneer even blijf blijven. Want anders komen we komen. Nee, maar, we wordt altijd zo, het, het wordt altijd zo uh, lekker vaag gehouden. Zo van wij gaan, wij ik gaan. Geef, nee, nee, maar ik geef een voorbeeld. In Napels is het uh, vuil dus niet opgehaald... Uh, omdat daar de maffia te weinig geld kreeg. Toen heeft uh, meneer, meneer, meneer Berlusconi meneer gezegd... Nee, maar, meneer Geerforst, me nou even een antwoord geven. ...lidstaten. Nee, maar Italië, die heeft, uh, heeft toegezegd... 27 lidstaten, meneer Manders. Ja, meneer Gifford, als u nu niet even stil blijft, dan gaan we door. Nee, dus nu... dan ga je toch niet over nauwelijks hebben? Ja, maar Italië is toch een lidstaat van de Europese Unie, of niet? 27 lidstaten, daar moet een, een, een, een, een reguliere wetgeving voor komen. Waar gaat u dan beginnen? Nou, die wetgeving... Ons? Nee, maar ik, ik, er is Europese wetgeving als het gaat over milieu. Juist bewust, omdat wij uh, weten dat milieu grensoverschrijdend is. Dus dat is, het eerste, is de eerste sector waar Europese ja. wetgeving op komt. En ik geef Napels als voorbeeld. Dat geldt, dat geldt voor alle landen. Die hebben hun vuilnis gestort. Ja, maar ik neem het. Ja, nu maar ik ga, nu, ik ga nu door, want we moeten niet, ja, niet we te gasten gaan nou uitmaken. We hebben dat toch gedaan. Ik dank u wel, meneer Gifhorst. gaan wij door naar de meneer die ik waarschijnlijk net aankondigde. Althans, ik neem aan dat hij nu aan de telefoon is. Dat is meneer Veenman. Ja, ik zal het iets rustiger houden. Want uh, het is belangrijk dat mensen wel kunnen uitpraten, natuurlijk. Um, ik, heb, ik heb een paar... Die zal ik heel kort houden ook. Ik heb nooit gemerkt dat uh, concurrentie leidt tot betere service en betere kwaliteit. Dat is mijn eerste punt. Uh, mijn tweede punt is uh, dat de Europese Unie voorschrijft dat er uh, aanbestedingen moeten worden gedaan. Dat leidt ook niet tot betere service. Uh, mijn derde en laatste punt is... Van de Europese Unie uh, schrijft ook voor dat er uh, grootschaligheid moet zijn. Bijvoorbeeld in landbouw. Ik ben jaren geleden in Roemenië geweest. En toen was het nog mogelijk dat mensen gewoon uh, een paar varkentjes konden houden. En toen had je dus goed vlees ook. Uh, nu geldt daar ook van dat ze moeten voldoen aan de grootschaligheid. En dan gaat vanzelfsprekend de kwaliteit ook omlaag. Oké, okay, even een reactie van Ton Manders. Nou, eh, concurrentie, dat zorgt ervoor dat de consument meer keuzes heeft. En daar kun je onderscheiden door een lage prijs, door een uh, betere kwaliteit, een goede service te verlenen. Dat bepaalt dan de concurrent of uh, de consument waar hij of zij koopt. Uh, dus ik ben van mening dat concurrentie wel degelijk bijdraagt in de vrijheid van keuze. En dan kun je als consument kiezen voor een hele lage prijs... met wellicht minder service en minder kwaliteit. Of je kiest als consument voor een geweldig goed product... en een goede service en betaalt iets meer. Maar dat is dan te bepalen door de samenwerking van de markt. Uh, u had het over aanbestedingen... Uh, de nieuwe aanbestedingsrichtlijn die zojuist uh, door de Tweede Kamer is aangenomen in januari... die blijkt zo complex te zijn. Dat is de Europese aanbestedingsrichtlijn, maar die is omgezet in Nederland nu. Die blijkt zo complex te zijn. En er blijken zoveel klachten te zijn van ondernemers die zeggen... we moeten zoveel papieren invullen... waardoor het voor ons bijna niet meer mogelijk is om zo'n aanbesteding uit te voeren. Daarvan heb ik gezegd, daar gaan we dus in Brussel opnieuw aan werken. En... Ja, die aanbestedingen die zorgen voor, het doel daarvan in ieder geval... Uh, om transparantie te krijgen, dat je, uh, dat je kunt zien wie uh, het product levert... en welk product voor welke prijs, maar dat ook iedereen een eerlijke kans krijgt. Want vroeger was het zo dat er onderhands weer besteed... en dan waren het bijna altijd dezelfde bedrijven die, uh, ja, die het werk mochten uitvoeren... en andere bedrijven die vielen buiten de boot. Nou, we willen die transparantie en die openheid van de markt ook richting overheden... want aanbesteding gebeurt alleen door overheden... Dan proberen we het uh, zoveel mogelijk uh, te stimuleren om die markt vrij te maken. En ik ga het nog over de landbouwgrootschaligheid. Ja, iedere landbouwer mag natuurlijk uh, zo klein en zo groot opereren als hij wil. Alleen, dat zijn ondernemers en die zien ook dat als ze uh, grootschalig landbouw produceren... dan produceren ze goedkoper en kunnen ze hun inkomen op een fatsoenlijk niveau krijgen. Als ze heel klein Gaan werken, wat die meneer zegt voor een kwaliteit. En daar ben ik het mee eens. Want ik denk dat we bijvoorbeeld met kwalitatief vlees. dat je dan niet die grote megastallen kunt hebben. Alleen dan moet de consument wel bereid zijn om er iets meer voor te betalen. Want het is constant een, ja, de, de, de markt. En hoe ga je daarmee om? En wat gaat de consument doen? Dan wil hij meer betalen voor een stukje meer kwaliteitsvlees. Meneer Veeman. Ja. Ik dank u wel voor de vraag. Gun. Ja. Ja, dank u wel, hè? want ja, ik heb het al een paar keer gezegd... er zijn er nog heel veel ook in, de mail, dus, uh, in de mailbox, dus ik wil graag door naar een volgende vraag. Ik mag niet meer reageren. Nou, heel kort. één zin. Nou, één is te Nee, dan ga, ik, zin dan, dan, dan ga ik door. Ik dank u wel voor het bellen. Uh, een vraag uh, via de mail. Niek de Groot. Heel leuk, die verordeningen in plaats van richtlijnen. Maar wie maakt die verordeningen en wie legt de verantwoording uh, daarvoor af? Ik snap de behoefte aan daadkracht, maar er is een enorm democratisch tekort. Nou, zoals ik aangaf, we hebben verordeningen, dat mogen duidelijk zijn... en daar ben ik blij dat die vraag wordt gesteld. Die werken in de hele Europese Unie direct op dezelfde manier. Er wordt dus niet meer aan de tekst uh, gemorreld. Maar dat zou je alleen maar kunnen doen als de nationale parlementen... direct betrokken zijn bij de totstandkoming van die wetgeving. En dat gebeurt nu al, want we hebben een systeem van de gehele kaart. Dan als er een wetgeving op de rol staat, dan kunnen nationale parlementen... die in het wetgevingsproces beoordelen. En als zij het er niet mee eens zijn... dan kunnen ze een gele kaart trekken. En als er voldoende parlementen zijn die het er niet mee eens zijn... dan gaat het niet door. Dus het doel is om samen met de nationale parlementen... tot Europese wetgeving te komen, maar die dan wel voor iedereen hetzelfde is. Maar toch weer iemand die het heeft over dat democratisch tekort hè, van Europa. Het is toch wel hardnikker. Ja, maar als ons nationale parlement niet meer als democratisch wordt gezien... en als het direct verkozen parlement in Europa... niet meer als democratisch wordt gezien... ja, dan vraag ik me af... dan moeten we misschien uh, de definitie van democratie gaan veranderen. <laughs> of het democratisch model gaan veranderen. Goed. En moeten we alles met uh, uh, referenda gaan doen. Maar dat lijkt me wel heel erg uh, problematisch. Ja, kun je afvragen of dat zo goed werkt, inderdaad. Een uh, vraag van Klaas Woltingen. Uh, wij zitten nu aan de euro. wil niet weten wat er gaat gebeuren wanneer deze klapt. Vandaar onderstaan de vragen aan Twan M Manders. Ik ga ze niet allemaal doen dan. Zelf ben ik een groot voorstander van de euro. Is het alleen maar om al is Alleen maar omdat de, dat de wisselkoers een stuk makkelijker en goedkoper uh, gemaakt heeft, voor mij persoonlijk. Onder andere in Nederland en Duitsland hebben wij veel dingen goed voor elkaar. Griekenland loopt financieel gezien achter. En de vraag speelt een beetje: stopt er wel, stop er wel of geen geld in? Uh, zelf zou ik er geld in stoppen, maar, of, uh, maar op Europees niveau zouden de gezichten op lange termijn toch wel meer dezelfde richting in moeten gaan. Vraag daarin is weer: in hoeverre wil je meegaan? Um, ja, even kijken, nou toch nog even dat. Stukje afmaken. Zelf wil ik niet dat de euro gaat knallen, omdat alles voor de zuidelijke landen te duur wordt. Daardoor misschien afhakers gaan ontstaan. Onze welvaart wil ik natuurlijk ook niet gaan inleveren. Um, ja, wat moet je daar nu mee? Het gaat dus over dat geld stoppen in Europa of in Griekenland. En wanneer stop je daarmee? Um. Ik ben het met de conclusies uh, of de stellingen eigenlijk volledig eens. We willen onze welvaart niet inleveren, maar we willen wel bij elkaar blijven. Uh, want uh, ook, ook Griekenland is voor ons markt. Uh, wanneer stop je met geld in Griekenland stoppen? Ik denk dat dat uh, tweeledig is. Uh, heel veel institutionele beleggers, financiële instellingen uit Nederland... maar ook uit Duitsland, hebben staatsobligaties gekocht in Griekenland... omdat ze daar een hogere rente kregen... Er zit dus nu heel veel zeg maar, Nederlands-Duits geld uh, zit daar geïnvesteerd in staatsobligaties. Als Griekenland zou zeggen, wij stoppen ermee, dan zijn we dat geld kwijt. En dan zou het best wel eens kunnen zijn dat er banken of pensioenfondsen gaan omvallen. Dus zolang dat we die afweging kunnen maken, die instellingen die houden overeind. En wij steunen Griekenland, het geld wordt dan niet gegeven, maar wij staan borg daarvoor. Uh, dan denk ik dat, het, uh, ja, dat we die keuze moeten maken, want dat is beter voor onszelf. Ja. Uh, als ik zou zijn. Wanneer stop je? Nou, of als stop je als, uh, nooit. Ja, ik denk dat je moet stoppen op het moment dat, uh, dat je meer moet gaan betalen dan je kwijt bent als Griekenland uh, uh, zeg maar uit zou stappen. Maar wanneer weet je dat precies? Ja, dat weet je nooit, want dan moet je precies zien hoeveel geld er zit. Maar als ja, maar, ik hoor dat er 70 miljard vanuit de noordelijke landen in Griekenland de staatsobligaties zit. Ja, dan kun je best 3 miljard of 4 miljard vanuit Nederland uh, er naartoe sturen. En vanuit Duitsland uh, 18 miljard, want dan is het de verhouding is nog steeds veel gezonder om ze dan tijdelijk te helpen. Ja, behalve dat je niet weet of het werkt. Ja, maar dat of weet je. Is. Nee, dat begrijp ik. Maar ik ben ooit in een onderneming begonnen. Toen wist ik ook niet of ik geld kon verdienen. En dan ja. doe je uiterste best. En dan maak je keuzes. En die keuzes maak je bewust. Maar je stopt er steeds meer geld in. En, en je moet dus ook steeds meer moeite doen om het er weer uit te halen. Maar daarvoor vind ik... Uh, en die hebben we straks een keer gehad. Een vraag van iemand. We moeten zorgen dat er economie ontstaat. Waardoor die mensen ook een verdiencapaciteit hebben. Om hun geld terug te kunnen verdienen. Oké. Okay. We gaan naar Hugo aan de telefoon. Hallo. Hallo. Dag. Hugo. Ja, ik zit hier met belangstelling naar te luisteren. Uh, ik vraag me één ding erg af. Ik denk dat ze het er toch wel over eens zijn... dat al die financiële problemen in die zuidelijke landen ontstaan zijn... dat, dat die Grieken en die Italianen en die Spanjaarden en die Portugezen die zeggen in Brussel dat ze het eens zijn en die ondertekenen alles. Maar in het land zelf gaat alles anders. En dat, en dat, en dat zeggen ze ons niet, dat doen ze stiekem. Zou dat niet op alle gebieden gebeuren? Hoe bedoel je dat? Nou, dat, uh, dat die hele... die, die wetgever... Kijk, ik moet ontzettend lachen hoor meneer Manders, wel... Als ik zijn simpele economische theorietjes hoor over... Uh, meer concurrentie is, meer keuze voor de consument... en dan kan je met je prijs concurreren en meer service geven. Nou, dat leer je dus. Denk op de mavel bij je eerste je economie. Ja. Maar, maar nog weer... even, even terug naar de Portugezen. Want Wat denk je dan dat daar gebeurt? Dat dat nou, voor alles geldt, zei je? Nou nee, ik denk dat die landen een eigen cultuur... en een eigen economie, een economisch systeem hebben... En dat al die internationale regelgeving totaal niet past op die zuidelijke landen. Dat gaat financieel fout, maar dat gaat op alle gebieden fout. En dat niemand dat doorheeft ook verder in Europa? Nou, dat kan je bijna niet in de gaten houden. Want je kan moeilijk tegen die landen zeggen, we komen alles bij jullie controleren. Want dan vertrouw je ze niet meer en dan ben je geen partners meer. Oké, okay, reactie van Manders. Dat is nou precies de reden waarom dat ik vind dat we voorlopig geen federatie uh, moeten worden. Want uh, er zijn nog steeds verschillende culturen. Ik ben het niet eens dat er alles, uh, dat er enorm gesjoemeld wordt. Wat er wel is gebeurd, en dat is jammer, ik denk dat het een kinderziekte is... toen de euro werd ingevoerd, had iedereen daar de juiste bedoelingen bij... en maakten we de afspraken. Maar er waren geen sanctiemogelijkheden, want wij wilden ook zelf niet... dat wij controle kregen in onze eigen financiële keuken. En dat is achteraf gezien een fout geweest. En die proberen ze nu, Mark Rutte probeert die nu uh, in, in Brussel te herstellen... samen met uh, Merkel en met de regeringsleiders. Die fouten die zeg maar twintig jaar geleden gemaakt zijn, die moeten we nu gaan herstellen. En dat, ja, dat kost geld, maar van fouten moet je leren en, in, en, en hopen dat, het, uh, ja, dat je het zo gedaan kunt herstellen dat het in de toekomst niet meer fout gaat. Maar, ja, sorry. Ja, ik, ja, sorry. Ja, ik... ja, dit allemaal wel, maar dan zijn we bezig met dingen te organiseren voor 27 landen tegelijk. Terwijl, terwijl die heren daar in Brussel niet eens in staat zijn om dat probleem omdat dat continu op en neer verhuizen van Brussel naar Straatsburg... en terug met elkaar op te lossen. Dat lukt zelfs niet eens. Kan je nagaan als je over 27 landen praat. Nou, Straatsburg uh, ligt in de handen van de lidstaten. Uh, daar is unanimiteit van. Dus alle lidstaten moeten het daarmee eens zijn als wij Straatsburg opgeven. In Frankrijk is dat Wij als parlement, <lacht> als leden van het Europees parlement... zouden liever vandaag stoppen met Straatsburg dan morgen. Want het is voor ons heel vervelend om op en neer te moeten verhuizen... Uh, en ja, dus ik ben het daar wel mee eens. En het zou tijd worden dat we daar eindelijk eens ook een besluit te nemen. Dus daar ben ik het volledig nee, met u eens. Meneer, meneer het is symbolisch voor de slagkracht van, van, van de hele Europese rotzooi. Oké, okay, Hugo, je punt is duidelijk. Ik, moet nog, of ik wil heel graag nog twee bellers aan het woord laten. Dus ik wil je hiervoor bedanken en uh, een goede nacht wensen. Oké. Okay. Doeg. Yo. Ja, Goedemorgen. Hallo. Ja. Uh, goedemorgen, uh, Klaas, en ook meneer Manders. En, uh, goedemorgen. Goedemorgen. Programma. Ik heb één uh, vraagje uh, met betrekking tot het uh, ja, internationale rij- en rusttijdenbesluit ...van vrachtwagens en toerikars, om het zo maar te noemen. Waarom moet een, uh, ik maar, uh, een Nederlandse chauffeur, die in? ik wil ook niet ver te gaan, naar onze Zuiderburen, naar België... Uh, ...bij een rijtijdgeschil uh, of overtreding... ...daar ja. meer betalen dan hier in Nederland. Rara. Nou, niemand anders. Waarom? Omdat uh, boeteregelingen en dergelijke uh, en ook belastingen die willen we uh, nog in eigen land houden en een eigen uh, in, uh, ja, dat willen we zelf kunnen bepalen hoe streng dat we bepaalde zaken willen bestraffen en ja, in sommige uh, landen ze, daar maken ze daar gebruik van om bepaalde delen hoog te straffen en andere weer lager. Dat hebben we zo afgesproken dat we dat per lidstaat uh, zelf bepalen. Dus daar zit het verschil in. Uh, ik wil nog heel even, Klaas trouwens, nog melden of het ging over de kosten. Uh, <coughs> het Europees Parlement kost per inwoner 2,50 euro. En de Tweede Kamer kost 7,50 euro. En dat is drie keer zo duur per inwoner. En toch gaat het altijd over Europa dat wij uh, geldverspillers zouden zijn. Ja, ja. Maar dan weer even naar de rijtijden. Dan weer even naar de rijtijden. Uh, wat wij in Europa hebben afgesproken zijn de voorwaarden van de rijtijden, de bestraffing daarvan. Dat is aan de lidstaten. En ik hoop uiteindelijk dat door die transparantie... dat het ook naar elkaar toe groeit en dat het niveleert. En dat het overal gelijk zal zijn. Want in principe ben ik het met die meneer eens... dat als je het rijtijdenbesluit in België overtreedt of in Nederland... dan zou je eigenlijk op dezelfde manier gestraft moeten worden. Wat ga je aan doen? Ja, ik zit niet in de commissie transport waar dit uh, behandeld wordt. Ah, daar da, da je toch iemand. Maar ik, ik ken er wel iemand. Ik, uh, ja, ik, zal, ik zal proberen, en ik doe dat steeds, uh, voorstel te doen... om dat uh, in heel Europa op de gelijke manier uh, in te voeren. Maar daar heb je opnieuw hebben we wel weer de lidstaten voor nodig... om dat ook te accorderen. Want zoals ik straks heb uitgelegd... we hebben de lidstaten, de, de raad noemen we dat, de raad van ministers... en we hebben het parlement en die kunnen samen iets beslissen. Maar als één van de twee niet wil, dan komt er niks. Jo, dankjewel. jullie, fijne dag. Goede reis, ook. Dankjewel, doeg. Uh, Alicia. Oh, hallo. Alicia. Die, <laughs> ja, oh, Alicia, Alicia, goeie Alicia? Ja? Je, je was nog even niet te horen, dus kun je nog even opnieuw beginnen? Zo, hoort u mij zo? Ja, ik hoor het nu. Oké. Ja, de basis dat is gewoon de democratie. Ik heb het idee dat bij de eerste verkiezing, ze waren 45% hier in Nederland. Ze hebben wel gekozen voor het parlement. Ik vraag me af waar ze zijn gebleven, die 55% zijn overgebleven. Betekent het Nederlandse volk is niet zo warm voor het Europees parlement. Tot heden, u, u weet, dat zijn veel... Partijen, ze, heb, ze kiezen niet voor het, voor het Europa. Oké, okay, commercieel kun je, kunt u misschien wel een, een Europa uh, laten gaan... maar uh, cultureel en sociaal nog niet. Omdat de sociale binding tussen burger en het, Euro, het Europees parlement... is bijna niet heel. Als u vraagt aan burger, uh, ja, wat doet hij het, het Europees parlement? Hij weet het niet precies... Wat, wat, wat voor belang ook. Ja, wil je ook nog iets vragen, Alicia? Of, uh? Ja, ik vraag me af. Uh, uh, ja, dat is het, het culturele, het sociale, het politiek is zo erg moeilijk tussen al die landen. Vooral uh, gesproken over democratie. Ze zijn nieuwe landen. Ze zijn gewoon uh, bij het Europees parlement. Ze zijn begonnen pas met democratie. En andere landen zijn ver geworden. Ja, maar, volk, maar, maar dit was nog hè, geen... Dat is een vraagteken. Of hij is voor. He? Dat is ook zo. Ik, ik vraag me af of het Europees parlement is van bewust. Is het uh, Europees parlement zich bewust wel, die verschillen? Ja, natuurlijk zijn we er ons van bewust. En dat zien we ook steeds. Uh, maar wat je ook ziet is dat als een land uh, bij de Europese Unie komt... Uh, denk bijvoorbeeld aan, uh, ik noemde net uh, Bulgarije en Roemenië... Uh, daar hebben we allemaal van gewild dat die bij de Europese Unie zouden komen. En als je nou ziet in die korte tijd... hoeveel dat daar de situatie verbeterd is in het land... ten opzichte van voordat ze bij de Europese Unie waren... dan denk ik dat het wel heel snel gaat. Maar dit is nou wat die mevrouw zegt, die verschillen. Dat is nou voor mij nou ook precies de reden... waarom dat ik vind dat Mark Rutte daar gelijk in heeft... dat hij niet alle bevoegdheden wil overdragen. Er zijn heel want... veel redenen waarom je vindt dat hij daar gelijk precies. in heeft. Maar... Uh, wat betreft het sociale, wat in Europa nog niet gelijk is... Uh, ja, ik denk dat elke maatschappij uh, en elk land zelf mag bepalen... hoe wij omgaan met onze sociale zekerheden. En uh, als we daarover hebben. En, uh, uh, en daarom vind ik het goed dat we daar gewoon, uh, dat op nationaal niveau nog steeds zelf kunnen bepalen. Uh, er zijn verschillen, maar zoals ik straks al aangaf, we nivelleren wel heel snel. Door het vrij te, we vrij kunnen reizen, makkelijk kunnen reizen, zie je dat je een hogere acceptatie hebt en dat we veel van elkaar leren. En als je van elkaar leert, dan word je samen beter. Alicia, ik uh, moet het hierbij laten, want de uitzending zit erop. Dankjewel. Bedankt, succes. Ja, dankjewel ja. voor het bellen. Ja. Ik, ik ver, uh, zie nog dat Roderick gemaild heeft. Uh, die vraag die kan ik niet meer beantwoorden, maar hij zegt wel... dat meneer De Zeeuw over Portugal toch wel een punt had. Want um, uh, hij doet op dat verhaal over die oude kaasmaakster... Ja? die haar werk verliest door toedoen van de Europese wetgeving. Uh, die meneer De Zeeuw heeft het zelf gezien, schrijft Roderick. Uh, en, en hij vindt het ook jammer dat de instandhouding... van die diversiteit van alle producten uh, verloren gaat. En, en hoe ga je daarmee nee. om? Hoe hou je die in stand? Zegt hij, ja... Uh, Eigenlijk geen Ja, tijd heel kort, we, maar in ieder geval. Één seconde. seconde. We willen juist de diversiteit houden. Alleen als je het aan een grote markt verkoopt... dan moet het wel een veilig product zijn. Dus of je houdt het klein en heel divers... Ja. of je zorgt, als je dan een grotere een groep van consumenten verkoopt... dat je wel doet aan de kwaliteitshuis. Oké. Okay. Twan Manders, zeer bedankt voor je komst naar Kazeloenen. Je bent hier twee uur lang gebleven... en we hebben veel uh, pittige vragen gehad. Maandag Lex mij in gesprek met journalist Bas Mesters... die uh, tien jaar lang berichtte als correspondent vanuit Rome... over bijvoorbeeld Berlusconi, Benedictus en Bella Italia. Zometeen Vepiero... Uh, het de VPRO met Woord en uh, natuurlijk met Nora Romanesco. Ik dank u allemaal voor het, uh, het bellen en het luisteren. Het, we, kunnen niet alles, we hebben niet alles kunnen doen, maar wel veel. En ik, uh, ik uh, spreek we volgende week weer. Tot dan. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij, en jij, en ik en ik. En CRV.